5 uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Bij een brand in een oliebron in de Indonesische provincie Atje... zijn zeker tien doden gevallen. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. De autoriteiten denken dat de brand is ontstaan... bij het lassen van een oliepijpleiding. Lokale media melden dat er illegaal geboord werd... maar die berichten zijn volgens nog niet bevestigd. Bij ongeregeldheden voorafgaand aan de halve finale... van de Champions League in Liverpool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 Donald Trump en first lady Melania hebben de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte verwelkomd op een staatsbanket. Het was voor Trump de eerste als president. Er waren 123 gasten aanwezig, onder wie Apple-topman Tim Cook en een aantal mensen met hoge functies in Washington. Macron kwam gisteren in de VS aan voor het staatsbezoek. Tijdens de Franse nationale feestdag 14 juli vorig jaar had hij Trump al ontvangen in Parijs.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 Welkom terug bij het laatste uurtje van Focus... het nachtelijke radioprogramma van de NTR op de woensdag. In de rubriek Wetenschapsgeschiedenis in duizend voorwerpen... gaan we naar het jaar 1901. Het jaar dat het allereerste hardfilmpje ter wereld is gemaakt. En daarna praat ik met, bijna vaste gast inmiddels, Rob Bruinslot. Hij leert ons wat nu eigenlijk de allerbeste investering is die je kunt doen. Hint, je kan het halen bij de eerste de beste winkel om de hoek... En wanneer het ochtendlicht zich alweer laat zien... bel ik met Hans Teunissen. Hij vertelt over de allereerste snelweg van Nederland. De Via Belgica. 2000 jaar oud inmiddels. Lekker genieten dus van het laatste uurtje van Focus. En met Karma Chameleon van Culture Club is het tijd geworden voor de rubriek... pardon, wetenschapsgeschiedenis in duizend voorwerpen... waarin we met verslaggever Gerda Bosman gaan schatgraven in de depots van Museum Boerhaven. Op zoek naar voorwerpen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de wetenschap. Focus, focus, focus. We gaan naar 1901... Het jaar dat fysioloog Willem Eindhoven erin slaagde... om het allereerste hartfilmpje te maken. Conservator Bart Grop van museum, van museum Boerhaven... neemt ons mee naar het museumdepot. Ja. Ah! Uh, dit, zijn, uh, dit zijn glasnegatieven. En het zijn glazen, glazen, dunne glazen plaatjes. En daarop zie je een zwarte...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 Ja, het, een landschap, ja. het, is een, het is een soort, uh, uh, ja, soort lito, zwart-wit zwart ja. uh, lito. Daar lijkt, het, daar lijkt het heel erg, erg op. Uh, een een verre een... einder met een, uh, ja. Ja, ja, een Ondergaande zon, met een beekje, beekje ervoor. Zwart-wit is het, ja, kleur uh, uh, daar uh, dat deed men, uh, dat kon men toen nog niet, ook niet uh, ook niet aan.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 Oh, dan eh, heb je een probleem hier. Ja, ja, ja zeker. Uh, heel diep nadenken. Dus daar die voorstelling uh, gevuld met koffers en kistjes. En alsof, er, alsof je bij de gevonden voorwerpen van de NS staat. Laat maar ja, dan wel uit de jaren dertig. Uh, ja, ja, precies. <laughs> daar, daar, lijkt, daar lijkt het wel een beetje op. En dat gaat van ja, dokterstassen. Uh, tot aan uh, die ECG-apparaten. Uh, Dit is een. Um,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 U hoorde conservator Bart Groep van Museum Boerhaven... in gesprek met Gerda Bosman... in de rubriek Wetenschapsgeschiedenis in duizend voorwerpen.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 All stagnant apart from my heart I was moving, this yes, I know Though I did the best I could, I'm alone So please don't wake me It's my fault and I know, please let me be Ja, spaart u ook zegeltjes. Dat was uh, houdoe van de cabaretgroep De Vliegende Panters. Maar dan onder de artiestenaam De Kassameisjes. Ja, Nederlanders houden natuurlijk erg van sparen. En dan vooral van zegeltjes. Maar sparen ze eigenlijk ook op de juiste manier voor hun pensioen. De vijfde aflevering van de serie Kastboekje van Nederland gaat hierover. Over sparen voor later. En bij mij aan tafel zit de redacteur van de serie Rob Pruinslot. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is leuk om er weer te zijn. Ja, leuk dat je er bent. Uh, we hoorden net het fragment van Hou Do uh, van de Vara televisieserie Daar Vliegende Panthers. Uh, en nou, daar blijkt toch wel een beetje uit dat wij gek zijn op uh, sparen, hè? sparen van zegeltjes. Maar de vraag is natuurlijk of we ook voor later sparen. Uh, ja, nou ja, je zou eigenlijk voor later moeten sparen. Omdat je ooit een keertje wilt ophouden met werken en dan heb je geld nodig. Nou, en dat doe je. Automatisch en de, de overheid doet het voor je en het pensioenfonds doet het voor je en je zou het zelf ook nog kunnen doen. En die zegeltjes, dat is een interessant ding. Want um, wat weinig mensen zich realiseren, is dat, die, uh, uh, dat de rente die je ergens over krijgt, over geld, hè, bij de bank ook, is, geeft aan hoeveel risico je loopt. Dus het rendement geeft ook aan. Hoeveel? Hè? Hoog rendement, ja, hoog risico. Grote kans dat je je geld kwijtraakt. Die zegeltjes, die koopzegels van de, van de supermarkt... die geven eigenlijk het meest stabiele en meest hoge rendement... op dit moment, wat je kunt bedenken. Dus we moeten zegeltjes gaan sparen? Nou ja, eigenlijk zou je koopzegels moeten gaan sparen, ja. Want dat levert veel op? Want dat levert uiteindelijk relatief gezien meer op. Maar dan heb je heel veel pannensets. Ja, dan heb je, nee, niet, de koopzegeltjes zijn, zijn die andere zegels. Niet, dan spaar je niet voor de pannen... of voor, de, voor het pretpark... of voor de sauna of weet ik wat. Maar dan spaar je alleen maar voor het rendement. Dus je koopt, je betaalt... per zegel betaal je een bepaald bedrag. 10 cent geloof ik of zo. En uiteindelijk als je... 490 zegeltjes bij elkaar hebt ge, uh, uh, verzameld. Dan heb je 49 euro betaald. En je krijgt er 52 voor terug. Klinkt natuurlijk niet zo heel schokkend. Maar is toch 3 euro op elke 49. Dan loopt het aardig op. Ja, maar dat soort zegeltjes bestaan toch niet meer? Zeker wel. Oh ja? Ja. Toch, elke kassière vraagt toch bij jou als je uh, ergens je boodschap afrekent of dat je er zegeltjes bij wil hebben. Ja, maar dan krijg ik zo'n pannenset. Dat zijn die, uh, die gratis zegeltjes, niet de koopzegels. Oh, wat zijn koopzegels dan? Nou, dat, de koopzegels zijn de, ko de zegeltjes die je koopt. Dus waar je per zegeltje... Bij mijn, mijn Albert Heijn? Bij jou, Albert Heijn Plus, weet ik wie. Oh, dat moet ik eens vragen dan. Ja. Ja. Nou, ze ze wel jou. Ja, spaar jij eigenlijk? Spaart u ook zegeltjes, vraagt ze namelijk. Ja. Ja, spaar ik dat? Nee, ik spaar dat niet. Ik zou dat eigenlijk wel moeten doen, want ik ben... Uh, ik loop hier maar rond te toeteren dat dat het meest stabiele... en, uh, en hoogste rendement is wat je kunt, uh, kunt bedenken op dit moment. Um, en dat doe ik natuurlijk zelf niet. nee. Is dat niet het grote probleem? Dat, dat, dat, dat we het wel weten? Dat is überhaupt het probleem, denk ik, met iedereen die in de toekomst geld moet hebben en geld moet sparen. Dat je het allemaal weet, ja. maar dat je het allemaal niet doet. En, en maakten jullie ook daarom deze uitzending? Dat jullie dachten: ja, van ja, want, dat sparen is het ja, probleem. Ja, want, want eigenlijk al die afleveringen van het kasboekje die, uh, die schrijven niet voor wat je zou moeten doen. Maar die moeten juist aanzetten. Iedereen ertoe aanzetten om, uh, om er eens over na te denken. Ja. Um, dus we gaan niet voorschrijven dat je iets moet doen, maar wel dat je erover na moet denken. Ja. Um, en ook moet terugkijken. Zo zit er in deze aflevering ook um, de hele ontwikkeling. Voordat de AOW werd ingevoerd door de overheid, we deden we het allemaal zelf. Mm -hmm. En betekende oud zijn ook vaak arm zijn. Daarna kwam de overheid met de AOW, Algemene Ouderdomswet... om een soort gelijk inkomen voor alle ouderen boven de 65 uh, in te stellen. Um, en tegelijkertijd uh, pensioenfondsen. Je krijgt ook pensioen. Nou, we zien de laatste jaren dat, um, zeker sinds die, uh, de, de afgelopen crisis uh, vanaf 2008... dat je pensioen langzamerhand misschien niet een garantie was, dat er niet een gegarandeerd bedrag was... dat het misschien wel wat onzekerder was dan dat je eigenlijk had verwacht. We weten al vanaf de jaren tachtig dat de AOW misschien wel verlaat moet worden... niet meer betaalbaar is. Die discussie die loopt al een jaar of twintig. gebeurt nooit wat mee, want het is natuurlijk politieke zelfmoord... voor iedere ja. politicus die daar iets aan denkt te gaan doen... Waartoe het je zou moeten aanzetten is: ik zou er eens zelf over na moeten denken. Moet ik niet stiekem misschien bij, bij gaan sparen? Ja. Lijfrentes afsluiten of weet ik wat? Nou, dat deden we in de jaren 90, vooral tweede helft jaren 90. Toen had je aandelenlies. Luisteraars die uh, ouder zijn dan 25, die herinneren zich dat wel. Je kon namelijk ook jij kunt aandelen kopen. Jij gewone, burger. jij, gewone burger. Je hoeft niet de directeur van een of andere grote maatschappij te zijn. die heel veel geld heeft. en het uh, doet ervoor door open. en het geld klotst naar buiten. Ook jij zonder geld. Je ja. hoeft geen geld te hebben om aandelen. Dan leen je toch gewoon dat geld. Ik ga even met je terug helemaal in de tijd. Hè? Want je schetst dus. Dit is een beetje de grote ontwikkeling ja. in, die, in die aflevering. Um, maar voordat die AOW kwam. Hè, je zei mensen waren vooral arm. Mm -hmm. uh, hoe deden ze dat dan hoe probeerden ze dan toch om wat geld uh, bij elkaar te sprokkelen? Of, of zorgden kinderen voor hen? Hoe ging en meestal dat? woonden ze in bij de kinderen. Ja. En zorgden de kinderen um, voor de ouders. Um, we hebben in de uitzending uh, iemand die beschrijft hoe ze uh, uh, dat uit de eigen jeugd kent. Dat de uh, ooms en tantes en um, familieleden het geld eigenlijk samen bij elkaar brachten... om opa en oma in huis te hebben. Ja. Um, en de een droeg iets meer bij dan de ander. Dat ging naar draagkracht. En uh, uh, op het moment dat de AOW werd ingesteld... had opa opeens zelf geld. Ja, we hebben daar ook een fragmentje van. Laten we even naar het Polygoonjournaal Mooi. luisteren... van de komst van de AOW. In Amsterdam heeft de minister van Sociale Zaken, de heer Suurhof... met een korte toespraak aan ongeveer 30 bejaarden... de eerste uitkeringen overhandigd... krachtens de Algemene Ouderdomswet... die op 1 januari in werking is getreden. Volgens deze wet heeft elke Nederlander die de leeftijd van 65 jaar bereikt... recht op ouderdomspensioen. Degenen die de 65 reeds hebben overschreden ontvangen ook de uitkering. Tot deze categorie behoort de 70-jarige heer Bakker... een belastingambtenaar met pensioen... die toch voor de algemene ouderdomsvoorziening in aanmerking komt. Ook de 71-jarige mevrouw van Dalen Raap... ontving uit handen van minister Suurhof haar eerste uitkering. Op grond van de Algemene Ouderdomswet... zal een pensioen worden verstrekt aan ongeveer 715.000 personen. Hiermee zal jaarlijks een bedrag gemoeid zijn... van ongeveer 765 miljoen gulden. Nou, mooi dat die, dat die AOW kwam. Dat veranderde natuurlijk een hoop. Ja. Wat vind jij het verrassendste wat er daardoor veranderde? Nou, het verrassendste... Kijk, ja, we weten allemaal dat de AOW uiteindelijk is gekomen. Maar het meest verrassende wat er in de uitzending zit... is natuurlijk... Um, de uitspraak uh, dat iemand zich herinnert, dat die, die vrouw Rieklem uh, zich herinnert. Uh, opa had opeens geld, dus opa kon opeens ook kostgeld aan de familie gaan betalen. In plaats van dat opa een kostenpost was de, waarvan je de kosten moest omslaan met de hele familie, yeah. kon, kon hij opeens gaan betalen. En was er ook opeens geld om cadeautjes te geven. Ja. Yeah. En ik denk dat het dus nou ja, de financiële draagkracht uh, verandert. Uh, en die opa is geen kostenpost uh, meer. Ja. Um, maar het heeft natuurlijk ook een groot sociaal, uh, uh, sociale gevolg... dat inderdaad die kinderen niet meer daarvoor hoeven te zorgen. Ja. Want en... het is nogal wat als je, als je opa en oma uh, of je ouders uh, Ja, maar in huis dat was nemen. toen... Ik denk dat we dat nu ons wend zijn, maar dat dat toen vrij normaal was. En ja. ik ken naar mijn eigen jeugd ook nog wel dat mijn... Um... Mijn opa en oma hadden hun ouders ook in huis. Ja. Dus mijn overgrootouders. Ja. Dat was maar uh, heel normaal. Ja, ik wist het eigenlijk ook niet anders. Nee. Die, uh, je noemde al even hè, dat de AOW... Uh, nou ja, dat werd veel te duur. Ja. Uh, wanneer kwam dat besef eigenlijk van... God, dit is een hele mooie voorziening. Uh, een heleboel ouderen zijn de ik, armoede ik uit. Ik zie in, die, uh, in de... Als je teruggaat in de, ja, tot in de jaren tachtig ongeveer... zie je dat daar de, de eerste krantenknipsels al begint te komen. Ja, ja. Um, En dat is ook de tijd dat er langzamerhand... een soort liberalisering komt van regels voor uh, beleggingen. En, en, uh, en langzamerhand Nederland ook uit de jaren tachtig crisis begint te kruipen. Um, en ik denk dat die twee bij elkaar opgeteld elkaar ook versterken. Dat aan de ene kant we langzamerhand wel weten... van nou, de AOW komt best een hele dure grap worden. En aan de andere kant er komt ook meer geld. En nou, wat ik net ook al zei, iedereen kan beleggen. Dus jij kunt ook een winnaar zijn. Ja. Yeah. En, en je ziet dan ook dat, dat daar veel mensen instappen. En dat is, dat is waar we de afgelopen, ik geloof ik wel, twintig jaar... nu langzamerhand de hele tijd... Rechtszaak over aan het voeren zijn. Over die, die polissen waar mensen geld leenden... ...om in aandelen te stoppen. Want de aandelen zouden alleen maar omhoog gaan. Um, en uiteindelijk bleek het aandelen omlaag te zijn. Jij ja. Ja, zou zeggen, geld kwijt. Ja, nee, dan komt de bank toch nog langs en zegt... ...ja, maar je hebt geld geleend voor die aandelen. Dus ja. je bent niet alleen je geld kwijt... ...maar ik heb nog een vordering op je. Nou, nu zou je denken... Ja, wat denk je ook? Je gaat toch geen geld lenen om in aandelen te stoppen? Ja. He? Ja. Maar, maar, toen wel. maar goed, maar toen was het heel normaal en leek, ja. het, leek het heel goed. Eigenlijk net zo, en dat is waarmee we af, de aflevering afsluiten. Eigenlijk net zo als dat je nu Jan en Alleman in de Bitcoin schijnt te stappen. Kan heel goed de winnaar van de week zijn. Kan heel goed zijn dat het heel goed uitgepakt is. Kan ook heel goed zijn dat je over twintig jaar denkt: Ja, duh... Je zet je geld ergens uh, weg op, uh, op het internet. Yeah. En dan ben, je, dan, dan ben je verbaasd. En dan kijk je raar op als je, als je dat geld nooit meer terugkrijgt. Ja, yeah. Zitten er de mensen in de aflevering die misschien op een onverantwoorde manier... Eh, zo'n pensioen bij elkaar hadden willen sparen of in de aandelen zijn gegaan? Onverantwoord is natuurlijk altijd een klein beetje raar woord. Want uh, op dat moment leek, dat, leek het heel verantwoord. Nou, Maar die nu reflecteren en zeggen, van, je had ik die nu, moeten doen? Als je nu terugkijkt, kun je daar wel vraagtekens bij hebben natuurlijk. Ja. Um, maar, maar een riek of een uh, ander voorbeeld uh, nou, in de, de aflevering, hoe hebben die kijk, dat er gedaan? Zit, er, er, um, er, zijn, er zitten wel mensen in die, uh, die, die spijt hebben die, of, of spijt of die terugkijken en denken, ja, dit, dit had ik natuurlijk niet moeten doen. Ja. Maar ook erbij zeggen, het is mij nooit verteld. Ja of de financiële adviseur zelfs, die denkt... ja, na deze hele toestand ben ik toch maar, maar gaan verdiepen in, in financieel advies. Ik begreep dat er namelijk ook iemand in zat, Rob Adank... Ja. Eh, een voorbeeld in jullie aflevering... Eh, dat er bij hem ook een en ander mis is gegaan. Ja, bij hem is uh, bijvoorbeeld misgegaan, dat, net als heel veel Nederlanders... hij de overwaarde van zijn huis opnam als hypotheeklening en vervolgens daar aandelen verkocht... ja, als die aandelen niks waard worden... Um, moet je toch nog steeds die hypotheek terugbetalen? Ja. Ja. Dat klopt. Ja. Um, en dat was natuurlijk onvoorzien. Mm -hmm. Want in die uh, tweede ja helft jaren negentig um, en daar kan je zelf alle foldertjes... van die aandelenleasemaatschappijen op naslaan... ja, rekenen ze met, met alles boven de 12 procent... tot en met 28 procent per jaar rendement die je, dat je gaat krijgen op je, op je ingelegde geld. Ja, En wat je doet in, in die hele constructie is... je spreekt af, ik ga drie jaar lang of vijf jaar lang... of vijftien jaar lang 50 euro per maand betalen. Maar in plaats van dat je dat doet... haal je al die betalingen nu ja. naar je toe. En dat volledige bedrag, dat leen je. En dat zit je nu in. Ja. Ja. Ja, dat kan een handige truc zijn, maar je kunt dus als, het, als er een dip aankomt, kun je het ook niet meer goed maken. Ja, dus eigenlijk kunnen wij nu wel zeggen: van nou, er zijn echt hele, on, nou ja, toch maar weer het woord onverantwoorden met terugwerkende krachten uh, besluiten genomen door mensen in de jaren negentig, grote gokken gewaagd. Hebben we daarvan geleerd? Zeg jij nou nu? Nee, daar hebben we niets van geleerd. Okay. Eigenlijk, ik, eigenlijk is mij, de, mij, nou ja, ik wil zeggen duidelijk, maar uh, misschien moet ik beter zeggen. Ik vraag, me af, ik vraag me af of dat wij dat wel kunnen. Ja. Kunnen wij als individu wel dit soort beslissingen maken? Ja, nemen? verstandige bes financiële beslissingen ja. over de en, toekomst. En daarom vind ik het bijvoorbeeld zelf een, een vrij um, onverstandig idee... om iedereen zijn eigen pensioenpot te geven. Ja. Laat het pensioenfonds dat daarvoor hij heeft doorgestudeerd... lekker de pensioengelden beheren en niet iedere... Iedere figuur die langskomt die zegt van nou ik kan het ook wel en ik kan het wel beter. En mijn rendement is, uh, ik kan wel meer rendementen halen. Want ik zie mijn pensioenfonds niks doen, het wordt alleen maar gekort. en, uh, en het, Dat zal allemaal wel. Maar als je dat zelf gaat doen, ja, dan kom je toch snel in dit soort, word toch snel verleid in dit soort constructies. Ja. En het kan heel goed zijn dat dat heel goed gaat. Net als met de bitcoin. Als je daar een paar jaar geleden was ingestapt, dan heb je het heel goed gedaan en dan heb je een fantastische uh, voorziening voor je oude dag uh, bij elkaar ge geharkt. Het kan ook heel goed zijn dat als je nu nog instapt, dat het niks wordt. Het kan ook zijn dat het binnenkort uh, sowieso in de grond uh, duvelt. Ja, dus eigenlijk misschien wat jij geleerd hebt van deze aflevering is dat, uh, nou ja, die, die hele ontwikkeling. Uh, Schoenmaker blijft bij je leest. Schoenmaker blijft bij je leest. Ja. Mooi. Ja, ik, ik, heb, ik heb geleerd van jou dat er koopzegeltjes bestaan. Ik ga ja. toch even bij de Albertijn uh, eh, informeren. Bij, ja. Of bij welke andere winkel dan ook. Want ze ja. hebben ze allemaal. Je kunt altijd, koop, je kunt altijd zegels bijkopen. Oké, okay. ik ga informeren. Want ik ben ook Doe maar een freelancer zonder dan pensioen. Dan okay. <laughs> Wie weet heb je mij gered. Uh, ja. Dankzij dit gesprek. In de je aflevering. moet wel veel boodschappen doen. <laughs> Rob slot, hartelijk dank voor dank je komst. Dank je wel. Ja, natuurlijk. Uh, vanavond de vijfde aflevering... van het kasboekje van Nederland op NPO 2 om tien over half negen. En heeft u zelf uh, thuis ook nog uh, enkele oude financiële documenten liggen? De Universiteit Utrecht wil ze dus heel graag even lenen voor hun onderzoek. Uh, je kunt daarvoor gaan naar kastboekjevannederland.nl I drink to remember, I smoke to forget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 So I kiss goodbye Vorig in Zuid-Limburg van Maastricht naar Heerlen rijdt zal deels over de A2 en A79 gaan. Maar zo'n 2000 jaar geleden in het Romeinse eh, tijdperk lag er tussen deze plaatsen ook een snelweg, de Via Belgica. Deze 400 kilometer lange weg loopt van de Noordzeekust in Frankrijk bij Boulogne-sur-Mer tot aan Keulen. En Zo'n 20 tot 30 kilometer van deze Romeinse weg... is dus ook in Limburg terug te vinden. Geteputeerde van de provincie Hans Teunissen startte een project... om de Via Belgica tot leven te wekken voor het grote publiek. Goedemorgen, meneer Teunissen. Fijn dat we u mogen bellen. Goedemorgen. Ja, um, Kunt u iets meer vertellen over die Via Belgica? Wat is dat voor weg? Ja, wat u al zegt, de weg uh, was een uh, 400 kilometer lange oude heerweg in Noord-Europa, de langste heerweg in, uh, van de Romeinen in Noord-Europa. En de weg was eigenlijk bedoeld uh, om de legers vanuit, uh, de, uh, vanuit de kanaalzone, vanaf uh, Bologne sur mer naar Keulen te vervoeren. En daar hadden de Romeinen een vrij ingenieus uh, wegstelsel aangelegd van een verhaarde grensweg. En daar konden de Romeinen, met name de legers, heel snel uh, uh, zich verplaatsen. En die weg is later ook uh, gebruikt voor aan- en afvoer van uh, uh, ja, materialen, eten, uh, andere grondstoffen en andere artikelen. Ja, een hele belangrijke weg dus eigenlijk uh, in het Romeins Rijk. Voor de... Ja, voor de Romeinen was dat uh, uh, uh, ja, gewoon de, de levensader. Net als een autosnelweg in het hedendaagse uh, tijdperk is. Was dat voor de Romeinen een enorme belangrijke weg. Ja, en, en hoe werd die weg dan onderhouden? Ik kan me voorstellen, zo'n lange weg en zo belangrijk. Uh, hoe zorgden ze voor die weg? Nou, ja, omdat uh, zeg maar, uh, de Romeinen hadden ook al, was ook al sprake van een soort van openbaar bestuur. En dan hadden, hadden ze om de. Uh, uh, om de kilometers, zeg maar om de 20 kilometers, waren er gewoon mensen die de weg onderhielden. Uh, Zorgden dat de karre dichtgingen, zodat de weg gewoon constant goed begaanbaar en bereikbaar was. Daar hadden ze ingenieurs voor, daar hadden ze uh, uh, uh, ja, mensen voor die langs die weg woonden en uh, de weg gewoon goed onderhielden. Ja. En, en zoals je nu uh, op de A2 denkt, ik heb een beetje honger... ik ga misschien even bij de McDonald's of een gezondere snackketen uh, iets halen. Uh, kon je daar ook uh, wat lekkers halen langs de weg? Ja, de, de waren, zeg maar, om, de, nou ja om de zoveel kilometer waren een soort van pleisterplaatsen of herbergen... waar de, uh, enerzijds de dieren vervangen werden die dus, zeg maar, de, de karren vooruit trokken... En anderzijds ja, konden de, man, de manschappen daar uh, ja, eten en tot rust komen. Dus er waren, uh, zeg maar, ja, waren nederzettingen ontstonden langs die weg. En ook in het Limburgse land zijn er dus een aantal nederzettingen zo ontstaan. Zoals Geelen uh, met een uh, bekende badhuis wat daar uh, terecht is gekomen. Een Romeins badhuis wat nu te zien is in het Thermenmuseum. Uh, ja, en, en Maastricht is een, een belangrijke uh, pleisterplaats. Ja, dat was dus allemaal zichtbaar. Ja, en, en nu bent u gedeputeerde van de provincie. Uh, en ineens uh, houdt u zich bezig met zo'n ontzettend oude weg. Hoe is dat zo gekomen? Nou ja, we, we hebben uh, restanten van de weg zijn gevonden. En, en dat, we merken ook dat dat uh, voor het publiek heel interessant was... om het, met name het verhaal van die weg te vertellen. We wisten ook dat uh, als er zeg maar onderhoudswerkzaamheden aan wegen of riolen uh, zouden plaatsvinden, dat we zouden stuiten op restanten van die weg. Dus uh, ja, dat weet je van tevoren bijna. Uh, en we hebben toen uh, met, met, met elkaar gezegd, met name de acht gemeentes waar Via Belgica zeg maar, gelopen heeft, uh, hebben we afgesproken om... De weg als het ware ook voor het publiek zichtbaar te maken. Dus enerzijds de archeologie gebruiken als een soort van uh, uh, trekpleister voor terug naar recreatie. Een, een, nieuwe, ja, een nieuwe mogelijkheid om, uh, om, om die toeristen en recreanten zeg maar, te interesseren voor Limburgse geschiedenis. Uh -huh. En anderzijds om ook die weg te gebruiken om ondernemers nieuwe inspiratie op te doen en te verbinden met de oudheid. Ja, en, en kunt u een beetje schetsen wat er, uh, nou ja, wat er te zien is uh, aan, aan, uh, van de via Belgica? Want ik kan me voorstellen dat je, je kunt niet over de, over de weg zelf uh, even heen rijden natuurlijk. Nee, de weg zelf ligt ergens dus niet meer. Ja, op sommige plekken uh, is die nog wel zichtbaar. Nou, uh, daar zijn restanten ook in het Thermenmuseum te zien. Uh, en dan moet je denken dat dat een ontzettende meter dikke grondlaag is, die je gewoon ja, als het ware ook kunt zien liggen. Uh, en die als het ware ook de geschiedenis van die weg vertelt. Maar uh, uh, langs de weg zijn natuurlijk ook villa's gevonden: villa's um, ja, waar het voedsel geproduceerd werd voor de mensen. Die over die weg kwamen, maar ook voor de legers die aan de rijn gedeticeerd waren. We hebben dus villa's gebruikt, grote boerderijen, waar mensen werken en wonen, om dat voedsel te produceren. En de restanten van die villa's zijn ook in het land zichtbaar. Op allerlei plekken waar Romeinen gewoond hebben, proberen we dat verhaal en de vondsten zichtbaar te maken voor het publiek. Ja, wat is jouw persoonlijke favoriete verhaal? waarvan u zegt, nou, dat vind ik erg leuk om te vertellen... over deze Via Belgica. Nou, ik vind, ik vind het, het, het, het verhaal... Wat we, wat we proberen te doen is zeggen... naar de geschiedenis van vroeger... te vertalen naar het heden. Wat hebben de Romeinen voor, voor Limburg betekend? Nou, en als je dan eh, hoort... dat er een banketbakker in Maastricht is... die samen met eh, Tom Dumoulin... een, een, een soort van... Eh, speldgraan een, een met kersen... Dat kerst, wat de Romeinen hier in 2000 jaar geleden geïntroduceerd hebben. Dat, dat, eh, dat die banketbakkers van glaasje van Tom Dumoulin nog steeds eh, maakt. Die dat lekker vindt om zeg met maar, te eten. En eh, um, uh, ja, die dat als het ware sportvoeding gebruikt. Dan vind ik dat een interessant verhaal. Een ander interessant verhaal vind ik ook. Dat er een, een ondernemer is, een Jasper Habert van de Proostij in, in, in Klemmen, die heeft de Romeinse oerkip, de zogenaamde dorking, geïntroduceerd geherimporteerd uit Engeland. Daar heeft hij na langs uren ontdekt dat de kip daar nog leeft. En die heeft hij dus hier uh, weer geïntroduceerd en die staat ook op de nieuwkaart. Kijk. En daar heeft hij scholen bij betrokken, eh, omdat die broedmachines van die kippen heeft hij op scholen geïntroduceerd, zodat hij daar ook dat Romeinse verhaal van die kip kan vertellen. Want iedereen denkt dat de kip oorspronkelijk eh, in Limburg eh, naar voren kwam, maar de Romeinen hebben die, hebben die hier eh, geïntroduceerd. Ja, een ja, hele, hele rijke geschiedenis eigenlijk. Hè? En al die voorbeelden die u, die u noemt. Ik heb ook begrepen dat online mensen ook al een kleine glimp kunnen krijgen van de Via Belgica. Vanaf vandaag eigenlijk, hè? Ja, vandaag uh, gaat de, uh, van nu de via Belgica website in de lucht. En uh, de app. Uh, waarom al dat soort activiteiten, zeg maar van het verleden en het heden als waar gecombineerd worden. En mensen kunnen zien... Ja, hoe wij Via België beleefd... Uh, maken voor het publiek. Ja, dus kan je zien hoe de... neem ik aan hoe de route liep... en uh, wat voor vondsten er zijn... en wat je ook nog kunt gaan zien? Ja, dan kun je zien. Uh, het, het verleden... en welke activiteiten er nu ontplooit worden... waar je de Via België uh, kunt zien. Uh, de geschiedenis van... Uh, de villa's langs de, langs de weg. En wat ja, voor uh, een activiteit op het moment plaatsvinden om de weg nogmaals leefbaar te maken. Ja, u noemde ook uh, Tom Dumoulin. Is er ook al een fietsroute langs uh, de Via Belgica? Ja, er zijn fietsroutes en wandelroutes... Uh, die, uh, ja, die langs de Via Belgica lopen. Ja, en uh, dat wordt dus allemaal deze week uh, gelanceerd? Nou, vanmiddag uh, hebben wij de uh, officiële presentatie van uh, de website gaat die definitief bewust in. Nou, dan uh, kan ik nog niet tegen de luisteraars zeggen: kijk op de website, maar wel vanaf vanmiddag nog even de link waar moeten we dan heen? Via Belgica.nl. Belgica nou, nog een paar uurtjes wachten. Uh, maar uh, dan kan iedereen gaan kijken hoe die weg eruit gezien heeft. En uh, nou ja, wat er allemaal gevonden is. Ik wil u heel erg hartelijk danken voor uw tijd. En uh, succes met het project verder. Bedankt. Dank u Dag. wel. Dag. Dag. I really care a lot. Although I look like I do not Since I was shot There's nobody but you I know I look Party Partying is what the people say At dinner I'm the one who paid For a nobody like you Nobody but you Nobody like you Since I got shot There's nobody but you Won't you decorate my house I'll sit there quiet as a mouse You know me, I like to You. I'll hold your hand and slap my face I'll tickle you to your disgrace Won't you put me in my proper place I pray a lot I'd like to wind you up and paint your clock I want to be what I am not for a nobody like you The bullet split my spleen and lung The doctor said I was gone Inside I've got some shattered bone. You Nobody But you And nobody Like you Shattered born For nobody But you I'm still not sure I didn't Die And if I'm dreaming I still Have bad pains inside I know I'll never be a bride To nobody like you I wish I had a stronger chin My skin was good, my nose was thin This is no movie I'd ask to be in With a nobody like you Nobody like you Nobody like you. All my life. It's been nobody's like you. Nobody but you van Lou Reed en John Keil. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Focus. Vier uur focus zit erop. Uh, alle afs uh, gesprekken van de afgelopen uren kunt u terugluisteren... en ook uh, alle gesprekken van de vorige weken. En daarvoor kunt u gaan naar nporadio1.nl slash radio-focus. Volgende week zijn we er weer. En dan met presentator Hassan Evengroen. Hij neemt u mee naar de nadagen van het nazi -rijk. Vlak voor zijn dood heeft Hitler namelijk nog snel even een opvolger benoemd. Groot-admiraal Karl Dönitz. En die Karl Deunitz verschampte zich met tientallen hooggeplaatste naties... op een zwaar bewaakt marinecomplex in Flensburg. En hield daar stand tot 23 mei 1945. En ook volgende week gaan we het hebben over de herrie in de Noordzee. Explosies, seismische proeven, schepen en de bouw van windmolenparken... veroorzaken namelijk een kakofonie van geluid onder water. En al dat geluid heeft invloed op de dieren die er leven. Heien we het leven in de Noordzee naar de knoppen? Of valt het misschien toch mee? En is de herrie een offer dat we moeten brengen voor een groenere samenleving? Dat en nog veel meer volgende week. Nu eerst het Radio 1-journaal met Jurgen van den Berg en Elisabeth Steins. Ik dank u wel voor het luisteren.